Ja, van in? Het is niet waar, hè he, Jan? Het is toch geen flauw grap? Ja, ja, die is ook nog op. Oh, nee. Oké, okay, we zijn in aantocht. Oh, Pieter zeg niet dat we weer weg moeten. Het is nu waar, Ja, niet toch wel, toch wel. Ze hebben zojuist een brand geblust. In een manege, in Loppen. En ze hebben daar een lijk gevonden. Zonder pink. Mm. ik ga het kort trekken, want ik ben u deze nacht al veel te veel naar mijn goesting tegengekomen. Volgens mij trekt de de misdaad aan in plaats van ze op te lossen. Hij geeft toch ook niet op, hè? Vooruit, wat moet ik weten? Ten eerste, dat is hier een geval van zuivere brandstichtingen. Ja. Morgen weet ik dat voor 100% zeker. Nu moet je maar content zijn met 96%. De brand is begonnen op dat kamertje boven die stallen daar... ...en is dan naar het woonhuis overgeslagen. Gelukkig is dat niet volledig afgebrand. Nee, maar van mij aan dat ze het zullen mogen afbreken. Het is erger dan het eruit ziet. Degene die dat op zijn geweten heeft, heeft zijn aanslag goed uitgedokterd. Ah, want nu is het al vlak af aan aanslag. Of is dat maar voor 87% zeker? Ah, zie van in, dan moet jij uitvissen, hè. Ik vertel u alleen maar wat mijn voorlopige conclusies zijn. En het is geen kortsluiting geweest? Nee. Om de dood eenvoudige reden dat er in dat kamertje geen elektriciteit ligt... en er was ook geen gasleiding. Nee, brave jongen. En ook geen spoor van een olieleiding of zo. En ook geen sporen van kaarsen? Of is dat ook al een belachelijke vraag, Vermeulen? Dat verkoold lijk zat daar toch niet in het donker in dat kamertje te wachten... tot ze hem in brand kwamen steken, hè? Zo komen we dan aan punt 2 van in... Het slachtoffer is niet in de brand omgekomen. Hij was al goed en wel dood voordat hij door het vuur is verteerd. Wie zegt dat? Jij of dat DuPont? Dat zijn onze gezamenlijke eerste conclusies. Of dacht gij dat ik hier zomaar wat uit mijn mouw kom schudden hè? om mij sympathiek te maken bij u? En als je nu al wilt horen of die pink van het concertgebouw bijna lijk hoort, dan kan ik u daar voorlopig alleen maar op antwoorden. Trek eens aan mijn vinger en volgende vraag. Vermeer. Ja, ja, ik heb het genoteerd. Dat is zijn vierde grap over Pinken en aanverwanten. Verder nog sporen vermelden? Ah, wel. Als je eens even de moeite doet om naar de grond te kijken van in, dan zult je wel begrijpen dat het in die modder bijzonder moeilijk gaat worden om nog bruikbare sporen te vinden. En wat de omgeving betreft, daar ga ik nu pas naar kunnen kijken. Want ik zie dat mijn stroomgenerator eindelijk gearriveerd is. En voor de rest, een goeienacht verder, hè? Ja. Pieter, eh... Uh... Ga jij nu misschien maar met de dokter praten. Uh, ik heb wel voor alle veiligheid een dokter gebeld, hè, want ik denk dat ze ook een beetje in shock is, gelijk Jan gezegd heeft. Bon, uh, ik ga een telefoontje doen, ja? ja? Ja, ja. Zij was als enige thuis toen die brand uitbrak. Ja, zij en een stuk of vijftien paarden. Ja, dan dat lijkt natuurlijk. Ze heet Dina van Kleven. Van wie is die rancher over? daar op de oprit? Van haar moeder, Elian van Kleven. Die is vanmiddag gaan winkelen en daarna naar een vriend gereden. Ja, die moet nog altijd thuis komen. Ja, haar auto is heel de hele tijd hier gebleven. Zover, zover, zover, uh, Dina van Kleven. Zover dat je niet mogen gaan. Uh, wie? Lernhout, Frank Lernhout. Lernhout, is dat de man die... Hij woonde daar, ja. En nu is hij dood. Hij woonde op een kamertje zonder elektriciteit. Hij was onze stalknecht. Uh, juffrouw van Kleven, een momentje. We zijn nog niet klaar. Ga maar maar niet zeggen. Vermijd, steek haar in een van de combi's tot de dokter komt. En zoeken ze uit in welk hotel we haar voorlopig kunnen onderbrengen. Ja, dat zal niet gemakkelijk worden met de bruggen 2002. Ja, ik weet het vermerken. Doe maar uw best. Ik ga nog eens met de commandant van de brandweer praten. Oh, look how cute! Mm. Oh. Zie je, dus Max probeert zijn zusje een kusje te geven. Schat. Nou ja, maar, ze, uh, geef mij nog eens een paar pancakes, Willy. Ja. Hebben ze geen andere siroop in huis? Kan ik je kijken. Hè? Zeg, ze hebben hier alleen maar gezonde Vlaamse boerenkost in huis, Max. Boter, uh, Hollandse kaas, mm. Franse kaas, volle melk en, of course, allemaal samen. Filia, ja, Vlaanderen boven een yeah. Christ! Dan ben ik blij dat we hier maar een paar weken blijven. I hate this fucking place. Ja, maar mijn niks staat u toch wel aan, hè? Mm. Fine piece of ass, die niks van u, hè? <laughs> oh, zeg, is dat zo ver, ja. Mm. Oh, you don't like me anymore, don't you? You hate your monster. Maar, enfin, Pieter valt toch ook wel mee, of niet? Dennis Friends van NYP is er niks tegen. <laughs> zeg, ik krijg nu eindelijk mijn pancakes? Yeah. De Ivise Luikse peri-siroop. Laat die maar staan dan nog liever ketchup. Oh, Ik zal straks eens in de stad rondlopen. Ze zullen hier toch wel ergens maple syrup verkopen. Mm. Er komen toch duizenden Amerikaanse toeristen. Mm. Oh, don't do that, Sarah. That's not nice. Zeg, huh? heeft Simon in mm. zijn broekje gedaan, ja? Wacht, hey, te Mela zal eens kijken, zeg. What a load of shit. No, tot en op ik ben al het eten. He. Ja, kids, doe nu eenmaal veel. Number two. Mm. Of wist u dat dan nog niet? Mr. Mm. Super Director from New York. Zeg, let jij een beetje op haar. Kan ja. Ik ga even een vers aan doen. Ja, ja. Oh, Simon, jongen, gij weegt al veel. Oh, Peter, Good morning. Ja, jij ook. Wellicht heeft hij... Wacht, ik neem hem wel over. Nee, nee, nee. Ik ga doe dat met veel plezier. Er is orange juice, best gepest. Ja, ik zal me gaan haasten. Dag. Zet je daar aan het eten? Hm? Ah, waar verkopen ze dat? Nou, gewoon bij de lijst. Als je het mij niet kwalijk neemt, hm? heb je kwek van smorgens vroeg. Ik ga koffie zetten. Ja, maar wacht, wacht, wacht, wacht, ik denk dat Mel van plan is om je te soigneren. Laat ja. dat maar eens doen, hè. rustig zitten. Jongen, ik heb mijn koffie graag op mijn eigen manier, als dat niet geeft. Oké, okay, fijn. M'n oh god, wat is dat hier allemaal? Zijn ze hier een boeien van de Taliban binnengevlogen of wat? Uw ja, kitchen is wel aan de kleine kant, en Pieter. Ja, Merel is dat niet meer gewoon. Ja, dan zal ik inderdaad maar een beetje op haar wachten. Want ik heb mm. geen fut om in die mesthoop naar iets te zoeken. <laughs> wat is het, lange nacht gehad? We hebben nu al binnenkomen rond een uur of twee, maar dan zijn ze blijkbaar weer samen vertrokken. Police business. Ja. Jij slaat precies niet al te vast. Nou, wij moesten eerst onze jetlag nog uitgebreid wegwerpen. <laughs> know what I mean? Ja, ik dacht dat jullie de matras aan het uittesten waren. <laughs> I like that. That's cool. That's great, Peter. mama wakker. Hier zijn we weer We gaan Pieter eens een lekkere grote kop Amerikaanse koffie geven. Hè? Wil Simon bij papa? Ja, geef hem maar hier. Ja, kom. Oh ja, jongens, voor ik het vergeet. Hm? Als je nog eens zo van die spontane vijven organiseert hier in huis, hè. Zou je dan zo vriendelijk willen zijn om je rotzooi op te ruimen... zodat Hanna-Lore dat niet moet doen? Hm? Al die pizzadozen die bijvoorbeeld nog in de keuken staan? Oh, hm. sorry, Peter, sorry. Uh, uh, ik weet het, maar we waren gisteravond ineens nogal moe en zo. Ja, van uw jetlag, ja. Ik heb ervan gehoord. We have it again. Promise. Ik haal je koffie, hè. Ah, oh. hi, Hanna. Lekker geslapen? Oh, schatje, je ging toch nog wat blijven liggen? Pieter, jij ook een freshest squeezed orange juice? Oh. Of ook al koffie, gelijk Pieter. Aan, ze vraagt u iets. Wat scheelt er? Ook je koffie voor Pieter? Moet er nog melk in, Pieter? Ja, alleen zwarte koffie voor mij, dank u. Wel, als ik van u was, zou ik dit toch ook maar eens proberen, Pieter? Waar is dat? Waar komt dat vandaan? Dat heb ik daar straks gevonden. In de badkamer. Is dat... Is dat wat ik denk dat het is? Max? Merel, commentaar graag.